En ook in Friesland, Gelderland en Noord-Brabant worden morgen toertochten verreden. In de loop van het weekende gaat het dooien. Dus morgen is het op veel plekken een van de laatste dagen dat er veilig geschaatst kan worden. Bij hevige onlust in de Egyptische havenstad Suez zijn zeker vier doden gevallen. En ook in Cairo en Alexandria zijn rellen waarbij meer dan 200 mensen gewond zijn geraakt. In Cairo zette de politie traangas in tegen demonstranten die oprukten naar het paleis van president Morsi. De Egyptische oppositie had opgeroepen tot een massaal protest tegen president Morsi en de moslimbroederschap. Het is vandaag twee jaar geleden dat op het Tahrirplein de demonstraties begonnen die tot het vertrek van de toenmalige president Mubarak leidden. Veel betogers van toen zijn ontevreden met de nieuwe president. Volgens hen trekt Morsi veel te veel macht naar zich toe.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 De Nederlandse aardoliemaatschappij vindt de risico's van gaswinning nog altijd aanvaardbaar en beheersbaar. De NAM zegt dat in een reactie op een onderzoek van minister Kamp... waaruit blijkt dat de gaswinning in de provincie Groningen tot zwaardere aardbevingen kan leiden. De NAM neemt een heel pakket aan maatregelen om extra schade aan huizen te beperken. Zo wordt er ongeveer 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om woningen te verstevigen. Het weer vanavond en vannacht wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het vriest op de meeste plaatsen matig. Morgen veel bewolking, maar ook sneeuw. In het westen kans op regen of ijzel. En daar gaat het dooien. In het oosten nog lichte vorst. Zondag gaat het overal dooien. Dit was het RMS -maal. De volgende boodschap is niet geschikt voor mensen met bindingsangst. E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan?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 Ga snel naar vriendenloterij.nl slash eredivisie en speel mee. Vriendenloterij, maatschappelijk partner, eredivisie. Alle wedstrijden live op je tv, online of mobiel. Bel 09090101 10 of ga naar eredivisielive.nl voor een uniek aanbod. met Jack van Gelder. Een bijzonder goedenavond. Het was een mooie schaatsdag. Het was weliswaar niet de Tocht der Tochten, maar wel de NK Marathon op Natuurreis. Bij de mannen was Christijn Groeneveld de winnaar. En bij de vrouwen was dat de favoriete Mariske Huisman. Echt super gaaf, ik, uh, ik had al best wel wat gewonnen, maar dit is echt super mooi. Ja, zeker. Ik bedoel, dit was echt gewoon. Uh, ja, tot nu de mooiste overwinning die ik heb gehaald. Ik bedoel, er kan geen cup tegenop. Drama op de WK Snowboard voor Nicolijn Sauerbrei. Bij het tweede run werd ze gehinderd door een poortwachter. En da daarna belanden ze in een kafka toestand. Ik ben uit de finish gekomen, gelijk naar een official op zoek gegaan. Die bleek in de finish area te staan. Vrouwtje heb ik nog nooit gezien. Die zei, ja, alle mensen met een groene jas en van het vies. Als je bij mij protest gelijk had ingediend, dan uh, hadden we kunnen honoreren. Nu niet meer. Straks een interview met Ajax ziet Victor Fischer. Zijn ster is reizende, zeker na zijn twee doelpunten tegen Feyenoord. Het gesprek van Ragnar Niemeyer met hem kreeg nog een vreemde wending. Weet je wat ik gelezen? No. Hij heeft zich een vriendinnetje. Ik heb een vriendin. Kansloos dus. <lacht> ja, jij bent kansloos, ja, dat zeker. <lacht> Hij praat net als Frank Arnes, dat is niet zo gek. Hij komt ook uit Denemarken en praat al heel snel heel goed Nederlands. Er werd één wedstrijd gespeeld vanavond in de Eerdivisie. De koel cool betekent niet dat het te koud is, maar het is wel degelijk een kuil. Nog steeds daar. VVV AZ, Frank eindelijk. Met. Het is uh, 4-1 geworden uiteindelijk in uh, uh, de koel, cool, maar wel voor AZ. De uitploeg wint dus opmerkelijkste feit van die overwinning. Het is pas de tweede zege, de tweede zege op rij voor AZ de eerste keer dat ze dat lukt. Twee wedstrijden achter elkaar winnen in de competitie. En ze sluipen daarmee dankzij deze 4-1 overwinning. Ook dat is trouwens de tweede keer dat ze dat achter elkaar lukt. Ze sluipen het linkerrijtje binnen. En VVV, vorige week al verloren van NAC in de allerlaatste minuut. En nu weer een dikke nederlaag. Zij zitten in de problemen. Ze zaten al in de problemen. En het wordt dus niet minder. Maar nou, eventjes uh, over AZ sprekend. Ik heb uh, daar iets van gezien. Maar AZ begint terug te komen. Ja, er zit eh, langzamer zeker meer voetbal in. Je ziet Maher was vorige week al goed. Maher was ook nu met afstand de beste op het veld. En als hij gaat draaien in combinatie met Elthidoor... die twee vinden elkaar behoorlijk gemakkelijk ook in het heel compact, tegen het heel compact spelende VVV... ja, dan uh, als die twee gaan draaien, dan gaat het middenveld draaien... dan gaat de aanval weer draaien... en dan is het alleen nog maar een kwestie van achteren in de boel dicht houden... en dan zien we ze vanzelf makkelijk in het linkerrijtje staan. Wij gaan verder met uh, snowboarden. Een emotionele Nicolien Sauerbreij vanavond. De Olympisch kampioenen miste de finale van de wereldkampioenschappen snowboard... op het onderdeel Parallel reuzenslalom. De manier waarop, dat was bizar. Sauerbreij vertelt zelf wat er gebeurd is. En mijn eerste run uh, ging heel goed. De tweede zat ik er goed in. En ik kom over het laatste knikje en op het moment dat ik aankom, zie ik twee gasten in de koor staan die een, uh, een vlag nog staan vast te maken. En ik krijg een schrikreactie. Op dat moment rennen zij weg, maar ik kom eraan en ik rem en ik val. En in mijn focus om die finishlijn te halen, duw ik mezelf op. Ik denk, nou het valt nog mee, maar toen zag ik het gat ineens zo groot worden. Ik ben helemaal vergeten mijn hand op te steken. En dat, is, dat betekent dat je een protest in wilt dienen. Ik ben uit de finish gekomen, gelijk naar een official op zoek gegaan. En um, die bleek in de finish area te staan. vrouwtje heb ik nog nooit gezien. Die zei, ja, alle mensen van, met een groene jas zijn van de vies. Als je bij mij het protest gelijk had ingediend, dan uh, hadden we het kunnen honoreren. Nu niet meer. Dan voel ik me wel een beetje genaaid eerlijk gezegd. Ja, want de regel is dus op het moment dat er iets in de course is, dan moet je meteen je hand opsteken en dan... Bete ja, dat en omdat betekent protest. Als ik nu zo dicht voor de finishlijn lag, snappen ze dat je zo in je focus zit, had ik het in de finish moeten doen. Maar dit is een regel die ik misschien twaalf jaar geleden voor het later toegepast. Het komt gelukkig nooit voor. Maar nu op een WK, twee gasten... Ja, ik... Uh, om zo uitgeschakeld te raken, dat is uh, heel erg zuur als je er zo goed in zit. Ja, verwijt je jezelf dan niet dat je niet die hand hebt opgestoken? Of ja, ja het lijkt me moeilijk om te beschrijven. Ja, ik kan me zelf natuurlijk alleen maar verwijten. Dat zijn de regels. Maar aan de andere kant, als zij zeggen... Ja, we begrijpen dat je in je focus zit als je bij mij was geweest. Die vrouw is nooit aanwezig. Dus hoe moet ik dan weten dat zij van de vis is omdat ze een groene jas aan heeft? Ja, dan denk ik van... Je snapt toch dat ik op zoek ga naar een official? En ik snap niet dat zij in de, in, hier in de finish staat. Ik denk dat zij in de containers daar zitten, waar ook de televisie en alles is. Dus is... Ja, want daar ging je meteen naartoe, ja, he, na de race. Ja, ik denk ik zoek iemand, maar ook met televisiebeelden kunnen ze gelijk terugzien. Dat ik, dat, dat ik gehinderd ben. Maar... En dan zit je na de tijd hier nog de hele tijd aan de kant. Wat gaat er dan allemaal door je heen op zo'n moment? Ah, dus het, het, is het gevoel dat je zo uitgeschakeld bent, dat je er zo naast staat, terwijl ik alle kansen heb. Het, ik sta zo goed op mijn bord, mijn focus en alles is zo goed. En nu tel je niet mee. Weet je, je, het is gewoon afgelopen nu voor vandaag en hem is wel waar mijn hart ligt en waar ik, waar ik me heel happy hier voel. En ja, dan, dan, dan ben je dat aan het bedenken en dan denk ik ja. Ja, en waar je olympisch kampioen in bent. Maar dat telt blijkbaar niet extra, want regels zijn regels. Regels zijn regels, ja. Ja, en zo'n scenario wil je, wil je gewoon niet... Dat, dat, dat, dat komt gewoon niet in je hoofd op voordat je überhaupt aan de start staat. Ik bedoel, daar ben ik nooit mee bezig. Wat ik zeg, twaalf jaar geleden dat ik misschien voor het laatst zo'n regel toe moeten passen... dat ik mijn hand moet steken omdat ik gehinderd werd. Ja, die vrouw zegt, ja, je hebt gelijk, maar we kunnen er niks aan doen... want je had gelijk naar me toe moeten komen. Nou ja, ja daar sta je dan. Ja, van af zijn ze altijd de baas natuurlijk, dus uh... En nu? Even vloeken, tieren en uh, de focus weer verder? Ja, ik vind het nu wel even lastig. Ik heb zelden dat ik echt zo'n moment heb dat ik denk van... Dit is echt heel zuur. Dus, uh, ik, kan, ik kan het straks wel weer oppakken. Maar voor dit ben ik niet gekomen. Nee, want gisteren zei je al, de vorm is er weer, het voelt weer scherp. En dan dit. Ja. Ja, en je ziet aan mijn tijden en aan het boorden dat ik, dat ik gewoon echt mijn vorm heb. En als je dan niet mee kan strijden, dan, uh, dan, dan is het echt wel even heel zwaar. Ja, het klinkt als een dooddoener, maar uh, je hebt tussen aanleidingstegens een herkansing op de slalom. Ja, ik had liever twee kansen gewoon gehad. <laughs> ja. Dankjewel. Oké. Okay. Ik hoorde Nico in de in gesprek met Maarten Tip. En nu het schaatsen, de marathon op natuurreis. Het was de hele middag te volgen op radio en tv. Verslaggever Steven Dalenboudt was er ook bij, op het ijs. Zo'n verslag van de dag. Aan de rand van het ijs, aan de rand van het is het van Kempen. oud marathon schaatser, hè. In de jaren tachtig bekend als het poeske, was het toch? Ja, ja dat klopt. Marathonheld mogen we je wel noemen. Nou, laat ik liever een ander over. Ja. Mensen me zo noemen. Ik, dacht, ik probeer nu alleen mijn expertise nog over te brengen... om, om wedstrijden in, in goede banen te leiden. En, uh, dan is het wel leuk dat je een heel mooi verleden hebt gehad. Maar uh, laat een ander die klassificatie maar, uh, maar geven. Nog even voor de mensen die denken, het poeske, wat slaat dat nou op? Uh, leg het nog even uit. Nou, heel kort dan. <laughs> ik kreeg die bijna omdat ik in de, mijn eindsprint eigenlijk... zeg maar een dubbele sprint kon maken. Als het piloot nog volle snelheid lag... Toen, uh, dan kon ik eigenlijk nog een soort kattensprong maken om dan uh, ja, te zorgen om zo eerst aan, aan de finish te komen. Aan de rand dus van het Veluwe meer, dat uh, sinds een tijdje bevroren is. En over een paar dagen waarschijnlijk gewoon weer water zal zijn. Maar vandaag wordt daar het NK Marathon op ijs georganiseerd. Achter ons er is een feesttent, daar zijn de mensen al aan het feesten... want de wedstrijden zijn afgelopen. En uh, ja, jij, jij zei al, uh, jij organiseert dat nu dus ook. Je zit uh, met een soort coördinator vandaag ook geweest. Uh, er komt hier en daar al wat water door het ijs heen... maar toch kun je zeggen dat het goed verlopen is vandaag. Ja, oké, op zich komt er natuurlijk wel wat water op het ijs. Omdat je met name bij Start Finus een samenkomst uh, hebt van een hoop mensen bij elkaar. Uh, je Finus traject, je hek, het heeft allemaal een gewicht. Uh, dat zijn allemaal facetten die je als uh, nou, coördinator uh, allemaal goed in je hoofd moet hebben. Van uh, hoeveel uh, uh, druk een vierkante meter ijs kan hebben. Maar het was niet van die naart dat je zei van uh, er waren gevaarlijke situaties. We konden inspelen op uh, het, het gegeven wat we hadden. En met de autoriteiten hier, de, de plaatselijke organisatie, eh, politie, en gemeente. Dat was perfect. Christijn Groeneveld won bij de mannen. De nummers 2 en 3 waren ook bam. Het was alweer een groene overheersing, hè? Ja, de architect Jellet Adema had het goed uitgedacht en getekend, denk ik. En, ja, het is aan de concurrentie om daar verandering in te brengen, denk ik. Zijn groeneveld zat in de kopgroep uiteindelijk van drie. Waarvan uh, hij en uh, Jan Sloetengaard de bammers waren. En hij reed dus weg bij, uh, bij die andere twee. En kwam hier alleen over de finish. Laten we luisteren naar zijn reactie na afloop. Ja, uh, het was gewoon echt een uh, mooi groepje. En uh, het gat bleef e elke keer even groot. Dus uh, het werd wel een beetje spannend. En uh, Annie ja, en ik zijn een beetje de sprinters van onze ploeg. Dus uh, <laughs> we uh, moesten ook wel wegblijven. En toen, heb je nog met Arjan gesproken of kon jij gewoon, was jij gewoon duidelijk de sterkste? Nou ja, we hebben gewoon de hele tijd doorgereden en Arjan zei op een gegeven moment dat ik moest springen. Toen ben ik gegaan en uh, ja, gewoon uh, niet meer gekeken en uh, vooral naar de finish toegereden. Je hebt een ontzettend goed seizoen gereden al. Uh, nou, dit is je mooiste overwinning ooit lijkt mij, of niet? Ja, absoluut, zeker. Hè? Ik bedoel, dat had ik niet durven dromen. En, uh, ja, ik vond me al heel goed helaas. Dat zijn de vleiende woorden van Arjan Struitinga. Nou, nou, ik... ja. Die komt Christijn Groeneveld hier even feliciteren. Wat zei hij nou precies? Oh, ja, hij dat een mooi gereden, ja. dat is echt top. Hij zei klootzakken eerst volgens mij. Ja. Is dat hoe je met elkaar omgaan? Ja, natuurlijk. Geentje kan er altijd bij natuurlijk. Ja, nee, Maar ik zei al, een ontzettend regelmatig seizoen. Uh, had je het gevoel hier toen je aan de start kwam van ik kan hier winnen? Nee, ja, ik bedoel, dit soort omstandigheden en uh, dit soort wedstrijden liggen me wel. En ik op skillers uh, heb ik ook al twee keer dit soort wedstrijden gewonnen. Dus uh, ja, ga je gewoon met veel vertrouwen zijn aan de start en uh, ook ik wel... Uh, ik, uh, wat goede resultaten heb gehaald dit seizoen. Ja. Wat, wat bedoel je met dit soort omstandigheden? Ja, gewoon uh, lang rechtdoor even een beetje wind. er uh, ja, ja, was toch wel wind, hè? Ja, het, het lijkt hier vrij rustig. Maar... Ja, klopt. Cool. Maar het eis lijkt ook heel mooi, maar uh, er ligt heel veel zand op. Dus, uh, dus het glijdt niet echt of zo. En nu? Champagne open? <laughs> ja, absoluut. Die gaan we wel een feestje op... Uh... Feestje mee maken. We zagen bij de mannenwedstrijd dus Christian Groeneveld als winnaar. Hij was ook al de winnaar van de KPN Cup. Hè? De, de meest regelmatige en beste marathonschaatser van de afgelopen maanden. Bij de vrouwen was dat hetzelfde verhaal. Mariska Huisman won de KPN Cup en won vandaag hier ook. Hoe, hoe vond jij de vrouwenrace? De vrouwenrace was op zich natuurlijk ook een, een mooie spannende wedstrijd. Goed aanvallend gereden ook. En uh, ik als uh, toch uh, een beetje chauvinistische West-Fries uh, vind het toch wel erg mooi dat en bij de dames en bij de heren West-Fries als eerste uh, eerst op het podium staat. Laten we luisteren naar die andere west Mariska Huisman. Nou ja, het begon natuurlijk al, we zaten in een kopgroepje. Ja, en het was, uh, ja, blijven we wel voor, blijven we niet voor. Maar aan het einde, ja, ik wilde wel uh, ja, vooruit blijven. Dus ik heb wel ook mijn best gedaan om het tempo erin te houden.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 Nederlands kampioen. Ja, dat is echt heel gaaf. Echt super gaaf. Vorig jaar een ploegmaatje gevonden vonden, en nu ik. Dat is echt super mooi. Mooi is het inderdaad. Heel ander weer is het uh, Down Under. Dit weekend zijn namelijk de finales op de Australian Open. En dan heb ik het natuurlijk over tennis. Zo Zowaar Nederlanders in de eindstrijd. Het dubbelduo Robin Haase en Igor Suisling mag morgen proberen de titel te halen. Zou heel bijzonder zijn. Komen we direct op. Eerst maar even de halve finale van het mannen-enkelspel. Jan Rolfs, wat gebeurde er vandaag? Nou, we hebben Vedere gezien tegen Andy Murray. En Federer uh, verloor dus in vijf sets. Vermoeidheid sloeg toch wel toe bij uh, de grote meester uit Zwitserland. Dat is wel de conclusie die, uh, die je kunt trekken. Uh, Murray was eigenlijk ook, hè, dat, dat, dat, dat hoorde je ook vanuit, vanuit Melbourne in Australië... toch wel eigenlijk voor het eerst de favoriet in, in dit duel. Het is altijd anders geweest. Hè. Ze hebben dus in 2012 de Wimbledon-finale gespeeld, toen won Federer. Ze hebben de Olympische finale gespeeld, toen won Murray. Um, en de verwachting was ook wel dat Murray zou gaan winnen. Hij speelde een goede eerste set, Federer toch een beetje onzeker. Niet zijn beste tennis in die, in die eerste set, dan wint hij de tiebreak in de tweede en Murray dan de derde met, met 6-3, dan weer. Dan denk je van nou is het gedaan. Twee en achter, Federer had die vijf sets uh, tegen Tsonga nog, nog in de benen. Dan denk je het is gedaan. Komt hij toch weer terug, pakt hij die vierde set uh, in, in, in, in een tiebreak. En dan in die, in, in die vijfde, ja, Murray maakte daar uh, 16 van zijn 19 servicepunten. Federer had eigenlijk helemaal niks in te brengen. Liet eigenlijk ook wel één of twee balletjes lopen. Toen zag je dat het ook in zijn hoofd eigenlijk wel, wel gedaan was. Zelden gezien. Maar ja, moet je dan de conclusie trekken, 31, uh, dan gaat leeftijd toch tellen? Ik denk het toch wel een beetje. Plus het feit dat hij tegen een van de fitste spelers uit het circuit staat. Djokovic, Murray... Daar staan zo'n bekende, uh, superfit, hard getraind uh, Murray in Miami. Uh, Offseason nee, in december. Heel veel uh, werk gedaan zonder racket en bal. Heeft een heel begeleidingsteam ook om zich heen. En dat zie je op dat moment dan wel terug. Ik zag hem laatst in ontbloot bovenlijf. Ik wist niet wat ik zag nee, van hij is, Murray. Hij is, hij is heel getraind en gespierd en had altijd sterke benen. Hij is ook een voetballer van origine. Dat was nooit zijn probleem. Hij had een mager bovenlijfje. Daar heeft hij hard aan gewerkt, maar er wordt ook echt in geïnvesteerd. Het kost ook handenvol geld. Maar dat geld heeft een wereldtopper als Murray. Ja, je hoort vaak zeggen: er is een Murray van voor de tijdperk Lendel en vanaf het tijdperk Lendel dat hij hem is gaan begeleiden. Dat er iets in zijn hoofd is omgeschakeld van: allemaal leuk, maar het gaat om de winst. Ja, precies. Ik bedoel, eh, ze stonden tegen elkaar, voor elkaar in de finale in Open 2010. Als je het verschil, tuts, verschil ziet tussen Murray toen en, en nu, dus een groot verschil. Volwassen, niet meer het jankertje niet meer schelden en mopperen als er even Soms iets Soms een iets heel klein lukt. beetje. Ja, heel, maar dat, oké, okay, dat, dat mag ook. Logisch. Maar hij, hij heeft zich in, het is gewoon een volwassen gozer geworden. En dat is gewoon, aan, aan, dat is gewoon het werk van Lendl geweest... die altijd prachtig stoïcijns daar in de playbox zit te kijken. En uh, die heeft daar fantastisch werk in, in verricht, mentaal... Maar zeker ook qua tennis. Het is niet meer de counterpuncher die Murray die reageert op de tegenstander. Nee, het is, een, het is iemand die kijkt in de rally waar hij initiatief kan nemen. Druk kan zetten. Geweldige groundstrokes heeft. En altijd nog die variatie die heeft met ook korte balletjes. Goede opslag en veel completere tennissen geworden. Dan naar de dag van morgen. De vrouwenfinale ja. tussen Azarenka en Lina. Ja. Wit-Rusland tegen China. Ja. Wat verwacht jij voor een finale? Ik verwacht een hele spannende finale. Want uh, Nali heeft natuurlijk wel Sharapova eventjes van de baan geveegd... Uh, in, de, in de halve finale, laten we dat niet vergeten. Um, zeer ervaren speelster, 30 jaar, 26 titels gewonnen in de carrière. Assarenka eigenlijk maar 15. 23 jaar, is wel de winnares van vorig jaar. Uh, 5-4 is het onderling voor Assarenka. Ze gaan dus hun tiende duel spelen. Maar uh, Nali heeft met een nieuwe coach, uh, Carlos Rodriguez... de oud-trainer van Héné, uh, waar ze nu een half jaar mee werkte, uh, gewoon heel goed werk verricht... Ook heel veel in het krachthonk gezeten. Ze heeft een hele tijd gezocht naar de juiste coach. Ze heeft een man gehad. Nou, dat werkte natuurlijk niet. Uh, ze heeft andere coaches gehad. En nu met, met, met Rodriguez heeft ze iemand... Waarom werkte de man natuurlijk niet? Nou, Jack, dat, dat lijkt me wel logisch. Zo. Uh, dat was altijd ruzie. Dat was okay. heel vaak ruzie. En uh, uh, daarbij komt dat uh, uh, Australian Open is voor een Chineze eigenlijk een, het, het, het Aziatische Grand Slam. Staat er ook op, hè? Precies, dezelfde uh, tijdzone. Ja, tijdzone, dus heel China kijkt, gewoon op, op normale tijden. Dus voor, voor Nali is het gewoon een hele grote wedstrijd. Uh, en ik denk dat het een hele spannend, ik denk dat het drie sets wordt. En ik denk heel spannend. Doe jij het verslag morgen? Nee, Marcel en Mesker. Oké, okay, niet om wie het verslag doet, maar het gaat er mij om... moet ik het geluid uitzetten? Krijgen we een kreunpartij? Nou, misschien een beetje van Assarenka. Maar van, van kijk, Nali, kijk, die, die gedraagt van. zich keurig. Ja, Jack, dus dan zonder geluid. Um, maar ik denk wel, genieten morgen. Okay. Dan krijgen we daarna uh, om half twaalf uh, lokale tijd. Normaal gesproken uh, zou dat moeten kunnen ja. na een, uh, een, ja. een damesfinale. Twee uur zit ertussen. Uh, Robin Haas en Nico Sijsling. Ja, dat is het, natuurlijk ja, geweldig. Het is een oncomplete verrassing. Ik heb dat van de week hier vaker gezegd. Uh, geweldig, uh, toen haalden ze de halve finale. Dat vond ik al fantastisch. Maar de finale uit het niets, laten we, we eerlijk zijn. Ik bedoel, het is nog ineens het Davis Cup-team. Want dan zat Roy er altijd in de dubbel, de dubbel specialist. Ja. En ze hadden natuurlijk allebei een kater na hun eerste rondepartij verliezen. En dan staan ze gewoon morgen eventjes in de, in de finale. Of, de, of de, de scene zo geweldig zal zijn, moet je afwachten. Het is natuurlijk dan Australische tijd uh, misschien een uur of tien, half elf s'avonds. Mensen hebben die vrouwenfinale gezien, gaan weg van de tribunes. Dat moeten we afwachten, hoe de entourage is. Maar het podium internationaal om een finale Grand Slam te spelen... Check. Australian Open tegen de, de gebroertjes uh, Brian is fantastisch. Dat moet ze een enorme lift geven... ook voor hun, voor hun verdere seizoen, een jaar. Wat natuurlijk niet zo best is begonnen. Maar als ze die titel pakken, ja, dat is grandioos.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 Dat ook zeker. Ja. Ik bedoel, van tevoren had ik er niet op durven inzetten dat we finale zouden halen. Maar ik weet dat we allebei goed kunnen singelen en dubbelen. Dus uh, ja, de, de, de afgelopen wedstrijd hebben we heel erg goed gespeeld. Dus uh, het is iets wat blijkbaar kan. Ja. Jullie waren in het enkeltoernooi beide heel snel eruit. Uh, zorgt het er ook voor dat je uh, meer uh, focus hebt op die dubbelpartijen? Dat je je meer kunt concentreren op, op die dingen die nog wel overblijven? Ja, dat is ook waar. Ik bedoel, als je uit de single ligt, dan, uh, dan focus je volledig op de dubbel. En uh, bij ons is tot op heden altijd de single nog uh, prioriteit geweest. Dus uh, op het moment dat je wel in de single zit, dan uh, komt de dubbel vaak op de tweede plek. En nu is de uh, dubbel volledig op de eerste plek. Ja. Ja, je zegt zelf al, ja, we hadden misschien niet verwacht dat we zo ver zouden komen. Waar zit het nou in? Wat is het geheim van dat succes deze twee weken? Um, het geheim van het succes zit denk ik in het feit dat we elkaar heel erg goed kennen en uh, elkaar goed kunnen motiveren op en naast de baan. En dat we elkaar sterke en zwakke punten kennen. Want uh, ja, jij bent sterk in het serveren, hij aan het net. Uh, spreek je het van tevoren nu af van hey, zo, gaan we het, zo gaan we het aanpakken in die finale. Wat, wat is het plan? Uh, nou, het plan is nog niet helemaal gesmeed. Uh, we hebben het vaak uh, op de dag dat we gaan spelen uh, uh, over de wedstrijd zelf en uh, nu zijn we gewoon met onze eigen trainingen bezig, met ons eigen spel en hebben we nog niet zozeer een plan gemaakt van hoe we de jongens gaan verslaan. Want uh, ja, over die tegenstanders, uh, ze zijn natuurlijk ontzettend op elkaar ingespeeld, echt een solide duo. Wat is hun zwakke punt?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 En hoe ga je ze proberen dan uit de tent te lokken? Want hoe ga je ze proberen te dwingen te moeten improviseren? Nou, Door, door ze situaties te geven in de dubbel die ze niet vaak krijgen. Dus uh, de dubbelpunten uh, zijn over het algemeen vrij kort en snel. En we gaan proberen ze toch iets langer op de baan te houden en uh, de, de rally's iets langer te maken. Uh, andersom, zij zullen misschien niet zoveel over jullie weten. Uh, kijk, hun, hun speltactiek is waarschijnlijk al jarenlang bekend. Daar kan je je op voorbereiden. Heb je het gevoel dat zij voldoende kennis hebben vergaard in de afgelopen twee weken... om jullie goed partij te kunnen bieden, om jullie goed te lezen? Dat weet ik niet zo goed. Ik, ik, ik heb ze niet gevolgd. en Ik, ik weet niet of zij uh, naar onze wedstrijden hebben gekeken. Ik denk wel dat ze de half finale een stukje bekeken hebben. Uh, dus eigenlijk moet je dat aan hun vragen. Ja, want ik kan me voorstellen dat ze nu toch snel eventjes door allerlei dingen aan het bladeren zijn van... hé, hey, verrek, ze jongens zo ver komen, we gaan het natuurlijk serieus nemen. Nu moeten we informatie gaan halen. Ja, dat denk ik ook wel. Ik bedoel, het is een finale en die, uh, die willen zij ook winnen. Ik, uh, ik heb gehoord dat ze, als ze deze finale winnen... dat ze de absolute top zijn qua Grand Slam-winnaars in het dubbelspel. Dus uh, ik denk uh, absoluut dat ze dit serieus nemen, ja. Morgenochtend om half tien, Nederlandse tijd, is dus de vrouwenfinale. Meneer Nara is de dubbelfinale, de heren, waarschijnlijk om uh, ongeveer half twaalf. En u kunt het allemaal via Radio 1 volgen... omdat we daar uh, flitsende wijs uh, aandacht zullen besteden aan die twee finales. Op de openingsdag van het WK Bobslee in St. Moritz was het aan Sme Kamphuis... om twee goede runs neer te zetten in de tweemansbob. De piloten moesten op zoek naar de ideale lijnen op de historische bobbaan... door mensenhanden gemaakt van natuurreis. U hoort een reportage van Edwin Cornelissen. En ziet dat ze hard gekämpft hebben. De historie in St. Moritz komt tot ons via de grote schermen, waar het Zwitserse polygoonchanaal getoond wordt. Hoe neer er het zile komt, hoe duidelijk duidelijker werd zijn de En het heden? Ja, dat is die ijsbaan die daar ligt. Waar het gaat om de snelste tijden. Nederlands op de start. Voor de Nederland, is mee Kamphaus en Judith Vies. Op een baan waarvan de bochten dan weer vol traditie zijn, handgemaakt. Bijvoorbeeld door deze meneer, die doet het al decennia lang, hè. En die bochten hebben ook allemaal namen die dan in Bobsleeland weer begrippen zijn. Ergens Wohl, Snake, Senni, Nee, Stiksen, Horseshoe, Telefoon, Schembroek, Develsteig, Nameless, Tree, Bridge... Lieb, Sachs, Zielkurve en Portago. Maar de belangrijkste vraag die piloten bezighoudt, zoals Esmee Kamphuis, is natuurlijk: hoe neem je die bochten? Ja, zo min mogelijk sturen. Dat is eigenlijk de truc. En dat is uh, ja, heel lastig omdat je met 140 plus km per uur gaat. Maar de truc is vooral niet sturen eigenlijk. En voor dat sturen werkt Esmee Kamphuis met bondscoach Nicola Minicello, zelf een oud-bobsleester. Die haar dus tot in detail kan vertellen hoe ze die historische bochten moet nemen. Yeah, definitely. It's telling her how to take the nemen. But also, it's a natural track. is a slightly different drive. Het gaat dus om de lijnen, maar het gaat ook om hoe je omgaat met zo'n natuureisbaan. Relax zijn, kalm blijven... Dat is wat Mini Cello kamphuis bij wil brengen. Wat, wat we eigenlijk vanochtend bijvoorbeeld tijdens baanlopen zeggen... is dat heel veel mensen proberen perfectie na te streven... en gaan daardoor me mechanisch sturen. En dat kost gewoon heel veel tijd hier. Terwijl als je op gevoel stuurt en hem zoveel mogelijk laat lopen... dan zit je misschien niet altijd op de perfecte lijn, maar kost minder tijd. Dus dat is wat ze je leert, op gevoel sturen? Ja. Ja. En hoe doe je dat? Want dat klinkt natuurlijk heel erg uh, ja, gevoel. Dat is altijd lastig uit te leggen. Ja, nou, wat we gewoon nu zien, eigenlijk ook dat, dat als ik maar gewoon ja, dat doe wat ik denk dat ik moet doen. En dus op gevoel, dan, ja, dan gaat het eigenlijk gewoon bijna altijd goed. En ook veel stabieler. Dus wat dat betreft is het eigenlijk alleen maar makkelijker. Dus je bent meer gaan vertrouwen op je eigen intuïtie. Ja. ja. We lopen wat verder langs de bobbaan. Stukje naar beneden. Ja, daar komen we bij de meest memorabele bocht. Ja, ja, de Horsjoe. En daar ligt hij voor ons, inderdaad in de vorm van een hoefijzer, een hele scherpe bocht. Het ijs loopt meters omhoog, verticaal. Echt een muur waar je tegenaan kijkt, met een dakje erbovenop voor de veiligheid. Ja, dat is die, die engste curve en aan het druk druk. Dat is de spectaculairste, ja. Het wekt ontzag als je ervoor staat, die horseshoe curve. Maar uh, Esmeer Kamphuis... Die moet er ook echt doorheen? Ja, ik vind hem het allermooiste van de hele baan. Het is gewoon super gaaf als je met, nou, wat is het, 105, 106 op die, die bocht aankomt sleeën. En je gaat gewoon 180 graden om uh, ja, binnen een half seconde volgens mij. Dat, uh, ja, dat is super gaaf. Want hoe beleef je dat in de bob? Als je ervoor staat en je ziet het grote verticale stuk, dan is het al heel imposant. Maar hoe is het als je in de bob zit? Nou ja, de, de, de eerste paar jaren dat ik hier kwam, ja, had ik echt altijd een brok in mijn keel van oh jee. En nu is het echt alleen, nu denk ik alleen maar pak die snelheid. En dat is namelijk als je deze bocht verkeer doet, dan ben je snel uitkwijt. Ausgangsversoel. I'm just be as high and as free as possible. 42.06. She had one of the highest speeds out of horseshoe. It's great. Dat ging dus goed die horseshoe curve, maar ergens daarna ging het toch wat mis met team Kamphuis Kampfhausvis in met 141,404 km. Dat reikt niet voor de spitze. Die eerste run werd ze zesde. De tweede werd ze achtste. Zesde in het tussenklassement met nog een dag te gaan. En dat allemaal door een stuurfoutje. Uh, in de bocht die Tree heet, daar ja, stuur ik iets te zacht. Ja, en dan uh, kom je te ver in de volgende bocht. En dan uh, ja, moet je dat corrigeren, dat kost tijd. Je ziet dat na twee runs toch al een behoorlijk gat geslagen wordt. Hè? Wat zegt zo'n tussenklassement? Ja, eigenlijk nog niet zo heel veel. Het gaat over vier runs. En er zitten een aantal piloten nu die wel in de top staan die eigenlijk nooit stabiel zijn. Dus ik verwacht dat die morgen nog terug gaan vallen. En uh, dat is juist op dit moment op een van onze grote sterke punten dat wij heel stabiel zijn. Dus we komen erop op morgen. En dan staat het west. Ja, mooi. Morgen nog twee runsters voor Smee Kamphuis. Die hoopt te klimmen in het klassement. U hoort het, ze staat na twee runs op een zesde plek. Ook Edwin van Kalker komt morgen in actie. Ook hij doet dat in de Tweemansbob. Muziek. Er zijn heel vaak dingen tegen me geroepen. Maar nog nooit. Hey Blondie. Blondie. By your presence, dear. En het was inderdaad Blondie. Zet boekte de tweede overwinning na de winterstop. En dat gebeurde in Venlo tegen VVV. Ronald van der Geer sprak met de winnende coach Gert-Jan Verbeek. Aarzelend begin van je elftal. Ben je dat met me eens? Nee, dat ben ik totaal niet met je eens. Alleen uh, op dit veld uh, daar, uh, daar krijgt de paard een hik, de paard, een paard een hik van. En, en, en daar laat je hond er niet op uit. Die clichés maar eens eruit te gooien. En, en dan dringt VVV ons het spel op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 En dan is de conclusie op deze koude vrijdagavond dat je twee keer op een rij met 4-1 wint. Ja. Nou, dat, is, uh, ja, dat is alleen maar de prijs. schouderklopje waard. Nou, dat zeg ik ook. Ik vind dat wij uh, onder deze omstandigheden een, een, een heel knap resultaat hebben gehaald. De instelling was oké. Okay. Uh, de wijze van voetballen hebben we aangepast aan de omstandigheid. Uh, geduldig gebleven. Weinig weggegeven. En we hebben er toch uh, vier gescoord. Dus dat, uh, dat waren ook mooie doelpunten. Dus daar ben ik blij mee. Er is ook een mooie omslag gekomen ergens in de winterstop. Ja, het is niet één zwaling, maar twee zwalig, we maken ook nog geen mooie, mooie zomer. Hè? Dus, uh, wel zes punten. Ja, eigenlijk acht voor, twee tegen, dat is zo. Uh, maar ik zit nu ook allemaal even mee. Hè? Want op, op, op, op, op, op twee in voorsprong kregen, uh, uh, met inbrengen van Wilson zei toch ook weer wat dreiging. En uh, ja, als we dan weer de aansluiting treffen, dan weet je nooit hoe het gaat. Maar dat hadden we de eerst zelf van de competitie wel vaak en, en nu niet. En uh, dat zit mee en, uh, en uh, ja, daar, daar ben je wel blij mee. En uh, we hebben een goede start gemaakt in ieder geval. Sinds vorige week na de gewone toppen tegen Feyenoord kan niemand meer om Ajax iets Victor Fischer heen. De jonge Deen scoorde twee van de drie doelpunten en beleefde daarmee zijn doorbraak bij het grote publiek. Maar het succes van Fischer is geen goed nieuws voor Ryan Babel, die voorlopig genoeg moet nemen met een bijrol. In de aanloop naar het competitieduel van zondag het staan het met Vitesse, sprak verslaggever Ragnar Meijer met allebei. Mooi geeft een bal binnen het Fischer is weg, Fischer, Fischer langs, Fischer scoort. Het is 1-0 voor Ajax. De zevende minuut in daarheen. In de klassieker is het Fischer die prachtig werd aangespeeld door Mooijsander. En Mooijsander gaat die paard Ik voel me niet, helemaal niet als een ster, maar, maar doorgebroken misschien wel. Ik ben eentje in de stad geweest sinds. en uh, ja, Heel vaak uh, hoor ik uh, mensen mijn naam roepen. Dat, is, dat, is, dat vind ik gewoon mooi en, en, en leuk. Maar uh, het is niet zo dat ik niet op staken loop. Zeker niet. Thijs gaat in de fout. En dan kan er geschoten worden en is het, het doelpunt het doelpunt van Victor Fischer. Wat een plunder van Joris Mathijssen. Die hem inlevert bij de jonge D. Victor Fischer. Die kan even een beweging ik, ik vond het zeker niet mijn beste wedstrijd. Als ik die, die, die, die twee doelpunten niet had gemaakt was het, uh, was het helemaal niet goed. Met twee doelpunten is het natuurlijk... Heel goed. Uh, en en dat, daar ligt eigenlijk een grote verschil. Ik, uh, ik hoop tegen Vitesse-zondag uh, dat, het, dat het qua voetbal ook... Uh, uh, ik hoop natuurlijk om, om een paar loeren weer te kunnen scoren. Of, of, of één in ieder geval. Maar uh, de, de, de spel daaromheen moet ook, moet ook beter zijn. En daar hoop ik natuurlijk dat ik, dat ik meer in me heb dan alleen uh, 60 minuten. Dat, uh, dat is niet genoeg. Hoe belangrijk zijn die doelpunten? Want als linksbuiten hoef je niet per se heel veel te scoren om het goed te doen. Nee, eigenlijk niet. Uh, dat, dat gaat om veel verschillende dingen op, uh, op, op rechtsbuiten en linksbuiten. Uh, geef je de goede voorzet, uh, kom, je, kom je steeds jouw man voorbij. Dat is, ook, uh, dat is ook heel belangrijk. Maar eigenlijk voor mij op dit moment is het belangrijkste... hoe, hoe vaak ik, ik, ik balverlies leid. En, en, en dat zal ik uh, mee gaan werken. Maar balverlies of niet, de naam van Victor Fischer is gevestigd. Definitief. De kenners weten al langer dat het pas 18-jarige Denen topper in Spee is. Vorig seizoen was hij een van de spelers... die in de Champions League voor junioren FC Barcelona... In Spanje te kijk zetten. Ja, ik, met Anne in lang sinds Victor Fischer, had De prestaties van Fischer in Amsterdam bereiken inmiddels ook zijn geboorteland Denemarken. Er is tegenwoordig ja, stop. zelfs een Deense journalist permanent in Amsterdam gevestigd. Het ja, succes van de een betekent vaak geen goed nieuws voor een ander. Bijvoorbeeld voor een andere linksbuiten in Amsterdam, Ryan Babel. Ryan Babel wordt om zijn loopbaan nieuw leven in te blazen, keerde hij afgelopen zomer terug bij Ajax. Uh, ik had een schouderblessure. Maar dat schiet allemaal nog niet erg op, dat bij een voetballer. Ja, dat uh, komt niet vaak voor, maar uh, helaas moest het mij overkomen. En uh, daar was ik even twee maanden uh, ja, eruit. Concurrentie is uh, flink. Hoe zie je dat? Met Fischer die zich ook uh, gemeld heeft uh, aan het front. Uh -huh. uh, concurrentie hoort bij het voetbal. Waar richt jij je dan op? Richt je je nog steeds op linksbuiten of wat meer op de spits? Hoe schat je dat allemaal in? Uh, ik heb wel aangegeven dat ik uh, denk in, in dit Ajax uh, centraal denk ik, uh, de meeste mogelijkheden zie voor mij. Maar op dit moment uh, heeft de trainer me um, uh, op de training uh, links uh, laten staan. Dus uh, wel in ieder geval tegen Feyenoord uh, in, in, in het centrum. Uh, ik denk dat dat uiteindelijk wel door de rode kaart komt. Maar um, ja, in principe uh, maakt het niet uh, zoveel uit, denk ik. Zeg zegt nooit, nooit en alles kan heel snel veranderen. Maar ja, het lijkt erop alsof Fischer voorlopig aan de zijkant wel even de voorkeur krijgt. Nou ja, ik bedoel, uh, ik denk dat hij het ook wel uh, verdiend heeft. Uh, ik bedoel, uh, dat is voetbal... Uh... Als uh, iemand de kans krijgt en het grijpt, dan uh, moet je hem ook het, gewoon, denk ik, het vertrouwen geven. Ja, en dat is, uh, dat, dat, dat is gewoon leuk. En Ryan is, een, is een, uh, niet alleen een fantastische speler, maar ook als persoon is die gewoon uh, geweldig. Hij, hij helpt me elke keer dat we gaan trainen. En als we, als we op dezelfde positie staan, uh, linksbuiten in, in een oefening, ja, dan, dan helpen we steeds elkaar. En, en hij en mij in ieder geval heel veel. Dus uh, dat, is gewoon, uh, dat is gewoon fantastisch. Dat, dat gaat nog goed? Dat gaat heel goed. Dat gaat heel goed. Victor Fischer. Die niet alleen indruk maakt binnen de lijnen momenteel, maar ook zeker de buiten met zijn uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. En toch treedt aan het einde van het interview een spraakverwarring op. Fischer wordt steeds populairder. Ook op internet heeft hij zelf ontdekt. En ik, ik krijg natuurlijk ook, ik krijg natuurlijk ook uh, ja, berichtjes zo gestuurd op Facebook met, uh, met links en zo voor, voor, voor, voor uh, uh, ja, pagina's op, uh, op internet. Dus, uh, dus, dus ik lees het wel een beetje. Weet ja. Ja. je wel ik gelezen? No. Heeft hij nog een vriendinnetje? Ik heb een vriendin. Kansloos dus ik... Maar ik ja, jij bent kansloos, ja, dat zeker. Dat zeker. <laughs> ja, een Deen met uh, Nederlands humor in ieder geval. Hij zit op dit moment in de auto, Jan van Hals. Drijf voorzichtig, want ik kreeg net een bericht van hem. Overigens kan ik aan hem meedelen en ook aan u dat er een gerucht gaat in Turkije. Dat morgen Drogba ook gaat tekenen met Galatasaray bij de club van Wesley Sneijder. Wordt vervolgd. Dan gaan we even terug in de tijd. Precies een week geleden beleefde PSV een bijzonder slechte avond. Op eigen veld ging het helemaal mis. Een nederlaag tegen Peck Zwolle en Rood voor Erik Pieters. En die laatste verwonderde zich ook nog toen hij zwaar uh, teleurgesteld een ruit insloeg. Nou goed, u zult het allemaal wel gezien hebben. Grote vraag is hoe PSV dit alles heeft verwerkt. Met het oog op de volgende wedstrijd, morgenavond op Kuntgas uit tegen Heracles. Martin Vriesema bezocht de persconferentie van coach Dick Advocaat. Ja, Dick, hoe ben je de week doorgekomen na alles wat er vorige week gebeurd is? Heel goed. In welke zin? Ja, Alles gaat door. Ik bedoel, dingen stoppen niet. Uh, dat, uh, wat gebeurd is, is gebeurd. Dat moet je bespreken. En, uh... Daar is een hoop over gezegd en gedaan. Daar heeft Pieters zijn woordje over gedaan. Nou, Dat moet je op een gegeven moment ook allemaal afgesluiten. Je moet er niet steeds op terugkomen, vind ik. Nee, maar even los van de zaak. Pieters, je was wel heel benieuwd uh, wat jij van de spelers terug zou krijgen... in aanleiding van die wedstrijd. Ja. Wat levert dat op? Ja, het is ook, ook bekend dat gesprekken tussen spelersgroep en trainers... Uh, niet, niet naar buiten gaat en ook dus hier niet. En, uh, we hebben met elkaar gesproken over alles. En uh, nou, ze zeggen dat het een eenmalig iets is en dat het morgenavond uh, beter moet. Kun je iets zeggen over de sfeer waarin die gesprekken plaatsvinden? Nou ja, er wordt door mij verteld wat ik denk en wat ik zie. En, uh, en dan komen er een aantal spelers terug die ook iets uh, te melden hebben. Dus zo, zo werkt dat. Niet op basis of vij op vijandelijkheid, nee. Maar wel hard tegen hard. Gewoon duidelijkheid. Ik denk dat dat de enige manier is om uh, beter te worden. Als je zelf nog eens terugkijkt naar die wedstrijd en ook iets breder. Hè? Ik bedoel, je bent in dit avontuur gestapt met veel ambitie. De kwetsbaarheid van PSV, het grillige. Ben jij daar zelf onaangenaam door verrast? Nou, de, de wisselvalligheid is er nog steeds. Laat, laat dat duidelijk zijn. Die was er vorig jaar, dat jaar erop ook. En uh, ook wij, die nieuwe technische staf, heeft dat nog niet eruit kunnen krijgen. Daar moet je ook niet voor sluiten. Maar het is nog steeds een elftal... Wat kampioen kan worden. Laat, laat dat duidelijk zijn. En dan zullen jullie waarschijnlijk anders praten dan, dan nu. Ik denk nog steeds dat je conclusies moet trekken op het einde. En niet naar 17 wedstrijden. Want, je vindt, Want alles staat nog open. Je vindt dat de media uh, op dit moment te streng is voor PSV? In algemeenheid. Nee, in al, niet PSV in algemeenheid. Alle ploegen hebben nog kans. Ja, dan kun je al het negatief is eruit halen. ik kan ook denken van, oh jongens, we moeten zorgen dat we kampioen worden. Toch, toch houdt het ons inderdaad wel bezig natuurlijk. Omdat PSV puur ja, als, je ja, naar de, moet ook, hè? als je naar de namen we kijkt... produceren. Wat zeg je? Jullie moeten ook produceren, blijkbaar. Ja, maar het is ook gewoon een interessant fenomeen. Want, want op papier is het gewoon een hele mooie ploeg. Uh, en is het opvallend wat er gebeurt? Nou, dat zal waarschijnlijk iedere trainer zeggen die bij de eerste vier zit. Op papier hebben we een aardige ploeg. Komt er niet altijd uit. Nee. Nou, bij PSV ook niet. Kijk jij... ...door zo'n nederlaag ook nog weer heel kritisch naar jezelf eigenlijk. Je moet altijd naar jezelf kijken. Dat, dat, dat is duidelijk. Ja, maar dat is een en, standaard. En, antwoord, met, ik antwoord, ben een het. trainer die het niet zo moe moeilijk doet naar spelers. Ik ben duidelijk, ik zeg wat ik denk. Uh, <coughs> zelf met de opstelling, zelf met, met het concept. Daar, daar is niets nieuws aan. Als je iedere week een ander concept speelt... ...of iedere week andere spelers opstelt... ...meestal, meestal krijgen spelers er altijd bij mij een, een bepaalde periode om wel of niet te slagen. Ja, op een gegeven moment uh, ja, is dat er ook vanaf. Ja. Maar goed, ik bedoel het eigenlijk ook... als je dan zeg maar het spel ziet in die wedstrijd tegen PEC... Ja. Dat, dat je dus een hele matte ploeg ziet... Ja. en dat je dan misschien naar jezelf toe iets hebt van... vrek, ik heb ze kennelijk ook niet op scherp gezet. Ja, ik wil daar gelijk wel een antwoord op geven. Want dat is ook bekend, dat negativisme scoort. Drie weken eerder, heb ik ook tegen die groep gezegd... spelen we een geweldige wedstrijd tegen NAC. Als je nou van tevoren kiest, PEC thuis, NAC uit. Dan zegt iedereen, NAC uit, dan wordt een hele lastige ploeg. spelen we geweldig. Het kan toch niet zo zijn als je in drie weken alles verliest... Je verliest Narsing. Ja. Weer. Ja. Weer een speler eraf. Maar als, als de mentaliteit in die wedstrijd de wal is... waarom, en dat vragen wij ons ook af, en jullie ook... waarvoor is dat drie weken later niet? Nee. Nou, dat, die verklaring is heel moeilijk te vinden. Maar goed, dat is niet iets wat je in ieder geval bij jezelf zoekt. Dat je denkt, kennelijk heeft deze groep een nog strengere trainer nodig... Uh, die ik bij de hand moet pakken. Want anders kunnen ze het niet. Ja, ik heb, ik heb al... Uh... We hebben intern natuurlijk uh, met Faber en met Cocu... Uh, bespreken we dagelijks of wekelijks uh, wat we denken wat er is. Maar dingen moeten ook mogelijk zijn. En zoals bij de meeste ploegen niks mogelijk is... is er bij PSV ook niet zoveel mogelijk. En dan doe je op dat je wel versterking had willen hebben, maar... Nee, die versterking, dat helemaal niet versterking. Uh, ik hoor allerlei namen. Maar ja. we hebben het over één speler gehad. Nou, die die namen is uitgelekt. Voor de rest hebben we het nergens over gehad. Maar, maar toen was Nassik nog fit. Uh, dus, dus, dus, dus dat is jammer. het is jammer dat... Uh, Eigenlijk, we, we moeten steeds weer opnieuw beginnen. De combinatie, uh, zeg maar, lens, teufonen. Dat ging op een gegeven moment lopen. Je ging punten pakken, ging prachtig voetballen, hup, er vanaf. Je moet weer een ander concept. Wel 4-3, maar weer met andere type spelers. Nou, Nassing die ging ook op een gegeven moment draaien, met mijn tas, etc. draaien. Hup, Nassing geblesseerd. Nogmaals, dat gebeurt bij iedere ploeg. Maar het is jammer dat dat dan uh, altijd in ene keer voor zes maanden of negen maanden is. Kijk, een paar weken geblesseerd, dat, dat, dat, dat telt niet. Maar bij ons is het vier maanden, zes maanden, negen maanden. En dat is jammer, vind ik. Ja. Maar wij intern in de stad weten wel wat aan de hand is. Maar voel je je kwetsbaar nu? Nee, ik voel me helemaal niet kwetsbaar. Dat heb ik nooit gehad. Strijdbaar, nog steeds? Nog, nog steeds strijdbaar tot het, tot het einde. Boeiend interview met een boeiende man, een boeiende coach, dik advocaat. Vorige week begon Feyenoord het tweede gedeelte van de competitie met een zepert bij Ajax. De 3 0 nederlaag was het bewijs dat de Rotterdammers niet zijn opgewassen tegen andere titelkandidaten. Ook fc Twente en PSV waren deze competitie al een maatje te groot. Zondag kan Feyenoord echter het tegendeel bewijzen als Twente op bezoek komt in de kuip. Volgens middenvelder Jordi Klaas is het belangrijk dat er eindelijk eens een keer van een concurrent wordt gewonnen. Ja, nou nee, ja, klopt. Ja, we hebben natuurlijk ja, tot nu toe nog geen, nog geen toppen gewonnen. We hebben ze uit. Um... Ja, allemaal verloren met 3-0. Op Vitesse, na dan 1-0. E dus ja, nee, het is, iets, uh, ja, het is gewoon zaak voor ons om, uh, ja, om te laten zien... dat we niet alleen ja, de kleintjes kunnen winnen... en uh, dat we het publiek uh, dit jaar ook uh, hopelijk uh, ja, vermaken met, uh, met de grote wedstrijd net als vorig jaar. Zijn er harde woorden gevallen in dat uh, groepsgesprek afgelopen maandag? Nee, dat niet echt. Uh, ja, we hebben wel natuurlijk uh, ja, met elkaar over de wedstrijd gehad. Dat is, uh, dat is vrij logisch natuurlijk. Maar ja, dan hebben we, ja, na maandag eigenlijk hebben we er een streep onder gezet... en zijn we ons gewoon gaan richten op Twente. Ja, je neemt het wel mee. Wij trekken natuurlijk met name die persoonlijke fouten eruit. Wat hebben jullie eruit getrokken tijdens dat gesprek uit die wedstrijd? Ja, nou nee, ja, kijk, wat wij, wat wij hebben verteld natuurlijk, dat er ja, dat blijft gewoon, gewoon binnenkamers. En ja, we hebben gewoon ja, met elkaar gesproken over de wedstrijd, wat niet goed ging en wat wel goed ging. En ja, de details, dat, dat houden we gewoon binnenkamers. Binnen Mag ik er eentje doen? Het nakomen van afspraken bijvoorbeeld. Nee, nee ja, kijk, iedereen weet natuurlijk uh, zijn taak. En ja, als je een wedstrijd begint, dan, uh, ja, dan weet je natuurlijk dat je gewoon je afspraken ja, moet gaan nakomen in een wedstrijd. Want je moet het met z'n allen doen, dat is juist jullie kracht. Denk ik, als dat er niet is, dan valt er een groot deel van de kwaliteit weg. Ja, kijk, uh, Feyenoord is natuurlijk altijd een ploeg die, die zeker hard werkt. En um, ja, wij hebben een team dat ook heel hard kan werken en, uh, en goed kan voetballen. Dus ja, dat, dat zijn dingen die, uh, die we moeten combineren. Maar uh, wat we sowieso moeten doen, is altijd met elkaar heel hard werken en, en een echt team zijn. Wat is de tegenstander? Het is een goede ploeg uh, met veel uh, ja, individuele kwaliteit. Uh, ja, ik spreek natuurlijk regelmatig nog jongens daar. Het um, ja, is gewoon een ploeg wat, uh, ja, wat goed voetbal speelt en uh, ja, wat goed in elkaar zit. En uh, ja, dan hoop ik dat het zondag een uh, mooie wedstrijd gaat worden tussen de en ja, als een eenheid ben jij degene, zeg ik ook gezien de afgelopen weekend, die zich soms een roepende in de woestijn voelt die misschien wel dit elftal op daar moet nemen? Nee, dat vind ik niet. Ik denk dat, uh, ja, ik denk dat gewoon met we met z'n allen het moeten doen. En, um, ja, natuurlijk zal er soms wel eentje zijn die misschien het sleeptouw neemt. Of misschien zal er eentje zijn die dan het, uh, die dan het meeste, meeste praat bijvoorbeeld uh, in de wedstrijd of, uh, of in de kleedkamer. Maar ik denk dat we met name uh, ja, als, als het team moeten, we, dan moeten we het doen. Voel jij je inmiddels steeds meer? een ja, papierleider van dit elftal? Nee, dat niet. Ik denk dat... Um, ja, je hebt natuurlijk heel veel jongens die, uh, ja, die zitten een beetje in hetzelfde natuurlijk, als mij. Ze zijn international, um, hebben veel wedstrijden gespeeld al. Uh, ja, dus uh, nee, ik voel me niet, uh, niet echt een leider van dit elftal. Want je positie roept dat wel een beetje op? Ja, klopt. Ik heb natuurlijk wel een positie om het, om het neer te zetten. Ik zie natuurlijk, um, ja, ik zie vrij veel natuurlijk. Ja, alleen de verdedigers zitten. En de keeper dan ziet meer als mij. Maar als ik in het veld zat, dan, uh, ja, dan zal ik ook proberen gewoon zoveel mogelijk te praten. En dan, uh, ja, wanneer, ik, uh, wanneer het nodig is, dan zal ik dat ook doen. Want hoe zie jij je eigen ontwikkeling eigenlijk? Ja, het gaat natuurlijk heel snel, met mijn twee jaar gereeds zat ik, ik nog bij Excelsior en ja, kon ik niet eens uh, 70 minuten spelen. Dus, um, ja, het gaat heel snel en uh, ja, ik hoop gewoon dat ik mezelf um, ja, steeds verder kan doorontwikkelen en uh, ja, belangrijker nog worden voor het team. Uh, ja, dat is wel, uh, wel een doel voor mij uh, dit seizoen. Zijn dat eisen die je ook aan jezelf stelt? Ja. Ik, het wel, ja, ik, het, ik zeg dat wel tegen mezelf. Ja, het is natuurlijk belangrijk om, je, om jezelf door te ontwikkelen voor je, voor, je ja, voor je eigen persoonlijke ja, carrière. Natuurlijk. Maar ja, het team is natuurlijk ja, een stuk belangrijker dan jezelf. Maar je moet natuurlijk wel dingen eisen om, om belangrijk te kunnen zijn voor het team. En uh, dat is wel wat ik van, van mezelf eis. Ja. Hun coach behaalde echt goud. Dit weekend proberen Michel Mulder en Hein Otterspeer... in Salt Lake City op zijn minst op het podium te eindigen bij het WK Sprint. Bij de schaatsers uit de ploeg van Gerard van Velden... behoorden tot de kanshebbers. Sebastian Timmerman ontmoette Mulder en Otterspeer in de lobby van de IJssel. Ja, als je de Olympic Oval in Salt Lake City binnenkomt... dan uh, zie je eigenlijk meteen dat je op een van de snelste banen ter wereld bent. Want er hangt een uh, groot bord... Donkerbrons, om het zomaar even te omschrijven. En dan hangen er een tiental tijden bij de uh, baanrecords. En dan kun je weer aan plakketten zien welke van die records ook de huidige wereldrecords zijn. En uh, hier staan Michel Mulder en Heijn Otterspeer ook toe te kijken. De deelnemers van dit weekend, twee van de deelnemers van dit weekend bij de mannen. Ja, wie van jullie hangt hier Michel aanstaande zondagavond of misschien zaterdagavond al wel? <laughs> nou, deze tijden zijn heel scherp. Als we dat dit weekend draaien, dan uh, zijn we in ieder geval een, goede, een stap in de goede richting aan het maken. Maar... Ik denk, uh, ik denk dat deze naam blijft staan. Ja, een beetje saai misschien, maar sorry. Ja, want Heijn, 34-03 van Jeremy Waterspoon. Wereldrecord op de 500 meter. En 1-06-42, het wereldrecord van Sharny Davis. Ja, dat, dat, dat moet je wel een hele stap maken. Ja, dat, uh, dat is een behoorlijke stap inderdaad. Dat zijn ook echt behoorlijke klasbakken die dat gereden hebben. Dit zijn wereldrecords die al eventjes staan. En naar mijn mening, na dit weekend ook nog even blijven staan. Calgary heeft altijd uh, de charme met, uh, met de universiteiten bij. En dat is toch altijd een heel apart sfeertje. Heeft Salt Lake City ook zo'n apart sfeertje voor jou, voor Michel? Ja, het sfeertje wat hier hangt is toch ook. Uh, ja, hier zijn de Spelen geweest. Uh, je ziet daar nog wel wat dingen van. Uh, nou ja, de wereldtakers die hier gereden zijn. En natuurlijk uh, ja, de gouden race van Gerard die hier gereden is. En dan zie je dat niet misschien in de sfeer in de hal. Maar die, uh, die zit zeker in ons hoofd. Lopen we even richting het ijs. Lopen we even naar binnen toe. Ja, Gerard, dat is natuurlijk jullie coach, Gerard van Velden. Wat was zijn tijd, Heijn? Weet je dat nog? 1-07-18. Ah, heel goed. 1-7-72, wereldrecord. En nu een Oh, Gerard van Velden. Kijk, hoor. we moeten even linksaf en dan rechtsaf door de deur door. Ik piep even voor. Ja, en dan komen we inderdaad uh, bij dat ijs van die 1-07-18. Uh, wat deed jij toen, Michel, in, in 2002, toen Gerard van Velden hier reed? Volgens mij zat ik gewoon thuis voor de tv, niet op de bank, dat was te ver weg. Ik zat echt uh, voor de tv uh, te kijken. Ja, heb jij ook uh, die race toen op de televisie bekeken? Ja, absoluut. Ik was, uh, ik was vakantiewerk aan het doen uh, op een binnenvaartschip zelf. En ik werd naar binnen geroepen door mijn, uh, door mijn leidinggevende. En die, uh, die dacht wel dat ik de duizend meter wilde zien. En uh, nee, ik had hem gewaarschuwd. Ik zeg, als die duizend meter begint, dan moet je maar roepen. Dan, uh, dan kom ik naar binnen in de hut, ga kijken. En uh, dat heb ik gedaan. En die staat nog steeds op mijn netvlies uh, gegraveerd. En, uh, Kippenvel moment absoluut. Zeker als ik er nu nog terugkijk, dan, uh, ja, dan gaan we hart uh, wel wat uh, slagen sneller staan. is het een vergelijkbaar verhaal met Dan Jensen. Altijd, net, niet. En dan wel raak op de duivel. Het is gekker dat jij uh, je debuut gaat maken dit weekend. Hij heeft al een WK achter de rug. Maar je bent ook meteen een van de favorieten. Ja. Is dat een raar gevoel? Ja, dat is aan de ene kant wel raar, maar het is ook uh, mooi dat het zo is. Dat betekent dat het heel goed gaat en dat het... In een hele korte tijd heb ik een enorme progressie heb gemaakt. Heb jij die progressie hier uh, aanzien komen, uh, van, uh, van Michel? Ja, natuurlijk. Uh... Niet, uh, niet nu alleen maar ja, natuurlijk zeggen omdat hij erbij staat, hè? Nee, nee, nee. nee. Ja, kijk, ik, uh, ik zit met hem in één team. Ik zie ook wel wat hij, uh, wat hij zomers kan en wat hij in het begin van de winter kan. En ook uh, als het er omspant kan. En dat heeft hij ook goed laten zien. Zijn 500 meters uh, ja, zijn gewoon heel constant. Zijn duizend uh, worden steeds beter. Uh, ja, het is gewoon een, uh, eentje waar ik zelf ook rekening mee moet mensen houden. Mensen zijn rare wezens en Michel Mulder uh, is geen uitzondering. Geweldige 500 meters gereden aan het begin van het seizoen. Nu is, hij het de 1000 meter meer zijn wapen geworden. En is hij weer op zoek naar vertrouwen op de 500 meter. Als een van ons straks bovenaan staat, dan heeft de ander daar zeker een aandeel in gehad. We trainen elke dag samen en uh, als je elkaar nu uh, speldeprikjes oh. gaat geven van uh, ik ga je er even afrijden of een beetje van dat soort dingen. Dan ga je allebei niet harder van schaatsen. En dan gaat uh, als twee honden vechten om een been. Dan gaat de het derde er mee heen. En dat moeten we niet hebben. zijn jullie goede vrienden trouwens. Buiten, buiten gewoon zeg maar na de wedstrijden en de om? Ja, nou goed, we gaan elke dag met elkaar om. Dus uh, ja, we kunnen ook redelijk goed met elkaar opschieten. Of we na het schaatsen ooit nog met elkaar op de vloer komen, ja, dat moeten we nog zien. Maar, uh... Ja, nee, we kunnen goed met elkaar opschieten, dus dat is, uh, dat is hartstikke mooi. En dat heb je ook nodig als je, als je samen zo vaak over de wereld heen reist en uh, elke dag met elkaar op de ijs staat. Er gaan wat blokjes uh, alle kanten op, maar Otterspeer wint de race in een tijd onder de 1.8. Eindelijk heeft hij hem 1.776. Wat moet Hein deze week, of dit weekend, beter doen dan vorige week om uh, op het podium te eindigen? Uh, zijn eerste 1000 moet net zo goed zijn als de tweede duizend En de 500 meters... Uh, het moet stabiel zijn van hem en dan, uh, dan kan hij winnen. Wat moet Michel doen om op het podium te eindigen? Voor jou dezelfde vraag als voor hem net. Ja, zo'n 500 meter. Tweede 500 meter dat was goed. Zijn eerste liet inderdaad wat liggen. Uh, zijn 1000 meter heeft hij gewoon goed bewezen dat hij uh, twee keer in 1-7 kan rijden. Uh, ik denk als hij dat nu weer doet, dat hij een aardig eindje komt. Dus uh, we gaan zien wat je nodig hebt om te winnen. Wordt vervolgd. WK dus uh, sprint dit weekend... De internationale wielrennenunie, de UCI en het Wereld Antidopingbureau WADA... zijn van plan wielrenners die bekennen in het verleden doping te hebben gebruikt niet te zullen straffen. Om in aanmerking te komen voor Amnesty moeten de renners een bekentenis afleggen... voor een waarheidscommissie waarin beide organisaties deelnemen. Details worden dit weekend door de beide organisaties uitgewerkt. En Burkino Faso heeft met een 4-0-overwinning op Ethiopië... een grote stap gezet richting de kwartfinales van het toernooi... om de Afrika-cup. Alain Traoré, die in de Franse competitie speelt bij Lorient... was de grote man. Hij scoorde twee maal en bracht zijn totaal... al op drie doelpunten in het toernooi. In groep C leidt Burkina Faso nu met vier punten. En dat zijn er twee meer dan titelverdediger Zambia. En ook twee meer dan Nigeria. De ploeg van Burkina Faso heeft ook nog een veel beter doelsaldo. En Michel Platini ergert zich aan de transferperiode in de maand januari... omdat te veel spelers van club veranderen. De voorzitter van de UEFA vindt dat er daarmee sprake is van competitievervalsing. De Fransman vindt dat de transferperiode in de winter eigenlijk is bedoeld... om een club in noodgevallen de gelegenheid te geven een nieuwe speler te kopen... maar dat de markt nu volledig scheef is gegroeid. Dan hebben we nog een laatste bericht. Uh, Real Madrid zal het waarschijnlijk drie maanden moeten stellen... zonder doelman Iker Casillas. Hij is vandaag geopereerd in een botbreuk in zijn linkerhand wordt dus vervolgd. Hij raakte afgelopen woensdag geblesseerd... in de bekerwedstrijd tegen Valencia. Direct is oog op morgen met Thijs van der Brink. En morgen is er uiteraard ook weer NOS langs de lijn... met om half vijf het Sportforum. Daar zit niet alleen Tom Boot, maar de ex-directeur van Ajax... Henry van der Aad en ook Chris van Nijnen van het AD. Morgenochtend vanaf half tien op Radio 1. De flitsen van de Australian Open met de finale van de dames. En aansluitend natuurlijk de heren dubbel met de heren Haas en Suisling. Dit was er voor vanavond. Ik wens u in ieder geval een prettig weekend. En als sportgebied iets vervolgen, Radio 1, NOS, altijd goed. Dag.